Wie bent u? Wat doet u hier? Tranquila, Joke, tranquila. Ik ben een vriend van Miguel. Heeft hij u gestuurd? Ja, maar, wat wil je? Een schuilplaats. En uitleg. Heel veel uitleg. Waar is Miguel? Ben, daar hebben we het later over. Sientate, sientate. Ya hablaremos. Er is iets met Miguel, hè. Waarom heeft hij me niet verwittigd dat jij hier zou zijn... No te preocupes. Miguel is uh, veilig. is een Hebben ze hem gearresteerd? Is het allemaal uitgekomen? Ja, dus... Shit. Het hangt er natuurlijk vanaf wat je voor staat... ...onder allemaal uitgekomen. Ja, dat van, van... Van die aanslag natuurlijk. Ze hebben geen enkel bewijs tegen hem. En daarbij... Er is toch nog geen aanslag geweest? Hmm. Tenzij natuurlijk... Wat? Tenzij de politie hem nog van iets anders verdenkt. Iets dat jij met hem hebt beraamd. Ik? Met Miguel? Ik zou niet weten wat. Goeie reis gehad? Ja. Waar is je geweest? Uh, uh, dingen, uh, Ibiza. Ik heb Waarom? Miguel zei dat je naar Tenerife waart. Ah, maar hij, hij zal zich vergist hebben met uh, vorige keer. Vorige keer was het uh, Tenerife... En de mensen van British Airways, die hebben zich ook vergist. Wat? Omdat ze labeltjes aan uw reiskoffer hebben gehangen met de vermelding La Valletta Malta. Ah, jammer. Dat is nog van... Van de keer voor, rif. Sissi, entiendo. Nog altijd geen idee wat ik van u wil horen? Nee? Die ook, hè? Of moet ik uw geheugen wat opfrissen? Hm? Nee, geen pootjes. Nu, man. Dus Serossa blijft zwijgen. In alle talen. Misschien dat een paar dagen cel daar wel verandering in brengt. Een paar dagen is al te veel, Anneke. Die gaat morgen open. Nee. En dat is niet het enige waar ik mee in mijn maag zit. Ah nee? Dat is die sleutel van de Pelikaankelder. Ja. Wat was Maas ermee van plan? Enfin, ik zeg Maas, maar het kan even goed een van die andere kerels zijn. Ja, inbreken, dat ligt toch voor de hand? Ja. Via de Pelikaankelder zijt je zo in de bloedkapel. Maar daar heb jij dus een stokje voor gestoken. het dus. ja, maar niks met die aanslag te maken heeft. De Spaanse eerste minister gaat toch niet verder dan de markt en, en de burger? Dat weet ik, dat weet ik, maar toch. Oh, Peter, zoekt u nu geen problemen waar er geen zijn? Ja, ik hoop dat jij gelijk hebt. En wat die Serosa betreft, heb je al goed rondgekeken in zijn appartement? Het is verzegeld na onze inval. Ja, dan. Spreek eens een keer een substituut aan. Die kan toelating krijgen om de zegens te verbreken. Een substituut? Ja. Ken ik er zo één? Eén of één. Nou, nu ik het zeg. Ah. Maar uh, wat gaat mij dat kosten? Wow. Een zwoon nachtje en morgenvroeg om bed aan bed. Nou, ik heb al beter voorstellen gehad. Oh. Maar ja, waarom niet? Macho. <laughs> Het laatste oordeel. Jij hebt dat gestolen, hè? Jij, samen met Miguel. blief, dat is belachelijk. Quédate sentada. Blijf zitten. Hey, escucha me. Op een dag besluiten de compagnères van de ETA tot actie over te gaan in Brugge. Want de eerste minister komt hier op bezoek en dat is een unieke gelegenheid voor ons. We komen in contact met een baske die al jaren in Brugge woont en werkt. En die een zeer goede reden heeft om al wat Spaans is te haten. Ines Ines, zijn liefje is jaren geleden het slachtoffer geworden van de Guardia Civil En hij heeft gezworen haar dood te zullen wreken Tegen betaling van 100.000 euro Ging hij ons de plannen bezorgen voor het Groeningen Museum Ja, dat heeft hij toch gedaan Cierto maar niet nadat hij ze eerst zelf grondig heeft bestudeerd. hebt ja, gekeken of het de juiste waren. Nee, nee, nee. Bestudeerd, zeg ik. Want dit was een unieke kans voor hem om een miljoenendiefstal te plegen. Oh, dit is bullshit, echt. Jij hebt het laatste oordeel gestolen om er geld uit te slaan en daarna te verdwijnen. Alsjeblieft, zeg maar nog allemaal. Jij hebt niet alleen het vertrouwen van de ETA beschaamd, maar ook onze plannen compleet gedwarsboomd. Zeeuw-Groeningen werd onbruikbaar als locatie voor de aanslag. Maar Miguel is u toch blijven helpen? Zie, om zichzelf niet te verraden. En omdat hij toch niet weg kon zolang de onderhandelingen over het schilderij niet van de baan waren. Dit is waanzin, echt absolute waanzin. Dat hij nu in de handen van de politie is is een groot geluk voor hem. Een geluk? Want nu is hij nog veilig voor de ETA. Gij gaat hem toch niet... Toch wel, ten no por seguro. Het zijn allemaal veronderstellingen die nergens op steunen en... Ja, ja, gij hebt gelijk voor zijn leven en dat van u. Gij wilt gij, gij gaat toch niet... In uw geval moeten we niet langer meer wachten om af te rekenen. De ETA heeft geen begrip voor verraders. Nee, alsjeblieft ik... Ah...